midden en het zuiden van het land. De herfstvakantie is begonnen en veel mensen op vakantie gaan. In het oosten leidt ook een concert van Sting in het Gelderdome tot extra drukte op de weg. Het weer vanavond regent het overal. Morgenochtend hier en daar nog wat regen, geleidelijk breekt de zon door. Het wordt morgen 12 graden. Dit was het en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 Changes beyond my 6.9. CFR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 Gonna do, do, do, do yeah. Just what the fuck Stay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 Four.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 Het Openbaar Ministerie heeft op alle punten vrijspraak gevraagd voor Geert Wilders. Wilders staat in Amsterdam terecht voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. Volgens de officieren van justitie kunnen de uitspraken van Wilders wel als krenkend en beledigend worden ervaren, maar zijn ze niet strafbaar. Wilders doet zijn uitspraken in het politieke debat en daarin moet veel ruimte zijn, zegt het OM. Belangrijk vindt het OM ook dat Wilders zich bij al zijn uitspraken richt tegen de islam, maar niet tegen moslims. De rechter doet 5 november uitspraak. PvdA-leider Cohen vindt dat PVV-leider Wilders een bom legt onder de onafhankelijke rechtspraak. Wilders zei gisteren in Nieuwsuur dat als hij wordt veroordeeld... miljoenen mensen in Nederland terecht geen vertrouwen meer hebben in de rechterlijke macht. Volgens hem zou de rechter dan niet meer onafhankelijk zijn. Cohen vindt dat juist Wilders met zijn uitspraak de onafhankelijkheid aantast. Wilders vindt de rechter pas onafhankelijk als hij zijn zin krijgt. Dat zou iedereen wel willen die voor de rechter moet verschijnen. Al dus Cohen. Oud-directeur Scholten van het havenbedrijf Rotterdam is veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan omkoping, valsheid in geschriften en oplichting. Scholten nam onder meer 1,2 miljoen euro aan van zakenman Joep van den Nieuwenhuizen. In ruil daarvoor tekende Scholten voor 183 miljoen euro bankgaranties voor de bedrijven van van den Nieuwenhuizen. In 2004 bleek dat hij de leningen niet kon terugbetalen. In de Zwitserse Alpen is het boren van de langste tunnel ter wereld na 14 jaar voltooid.